De langdurige vijandschap tussen Griekenland en Turkije komt door een serie conflicten, zoals over het verdeelde eiland Cyprus. De schrijver en Nobelprijswinnaar Koetzee heeft in Amsterdam een hoge koninklijke onderscheiding gekregen. Koetzee is benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse leeuw. De Zuid-Afrikaanse schrijver ontving de onderscheiding uit handen van wethouder Geros. Dat gebeurde bij de opening van een festival in de Bali dat aan hem is gewijd. Coetzee kreeg in 2003 de Nobelprijs voor de literatuur. Veel van zijn boeken zijn in het Nederlands vertaald, zoals Elisabeth Costello en In Ongenade. Zijn laatste roman is Zomertijd. Coetzee heeft een nauwe band met Nederland. Zijn laatste vijf boeken zijn als eerste in het Nederlands verschenen.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 Ameno, ameno, la Tirren, la Tirreno, dormi me. ameno. Goedenavond dames en heren, we zijn alweer aan het tweede uur van kunst en cultuur op vrijdagavond 14 mei live vanuit Hoogland onder de schaduw van de nog steeds bestaande watertoren. De techniek wordt gedaan door Roy Haldeman die een hele goede keuze heeft. Deze jonge man die heeft uh, altijd als we een uh, programma opsturen de juiste muziek erbij. En ik zou zeggen ga zo door jongen en maak er je vak van. Wij hebben het tegenover ons Tom Hendricks is de medepresentator. En u hoort nu de stem van Yvonne Roosendaal. We hebben Nikki Jacobs van Caprera, het openluchttheater in Bloemendaal. Wie kent het niet, denk ik. Ja, uh, uh, Nikki, hallo. Hi. Uh, we hebben jou gevraagd om uh, iets te vertellen over het uh, theater. Ja. Dat mooie verscholen theater in Bloemendaal. Mm -hmm. Maar toen was ik een beetje aan het zoeken op internet. En toen, Nikki Jacobs, Dus een hele bekende zangeres. <laughs> nou ja... En dat blijk jij nee, te zijn. Oh, ja, precies. Vertel. Ik vond wel een grappig e-mailtje dat je dat stuurde. Ben jij dat? <lacht> ja. <lacht> ja, nee, dat klopt. Ik ben dus uh, voornamelijk uh, zangeres, muzikus, en uh, ik werk sinds uh, drie jaar bij het uh, openluchttheater als uh, publiciteitsmedewerker uh, of als hoofdpubliciteit eigenlijk. En daarnaast uh, heb ik gewoon mijn eigen band. Maar goed, even over die band dan. Ja. Uh, hoe heet de band? Nikitof. En, heet Nikitof. Het. Ja. Ja. ja. Hoe groot is die? Nou, dat wisselt uh, af en toe. In principe uh, ongeveer vier mensen. Maar soms werk ik met gastmuzici die ik dan uitnodig uh, om voor een eenmalige tour of voor een eenmalig concert uh, deel te nemen aan ons uh, kwartet of quintet. Dat hangt er dus een beetje van af. Afgelopen september speelde ik met Erik Vloeimans, bijvoorbeeld. Trompetist. Ja, jazz, een van de, wat mij betreft, beste jazztrompetisten Trompetiste van Nederland. Ja, ja, ja. ja, vind ik dus ook. En uh, afgelopen maart had ik een tour met een band van zes man. En dan zoek ik mensen erbij waarvan ik op dat moment denk dat ze iets, uh, nou ja, dat ze zouden kunnen zijn voor de muziek die ik uh, aan het doen ben. Want dus hoe lang doe je dat al? Uh, dat doe ik al uh, sinds 1999. Hmm. Ja. En wat voor muziek maken jullie? Het is begonnen als um, traditionele Jiddische liederen. Dus echt vanuit de, de tekst en de melodie van de oude Jiddische liederen van rond de 1860 tot 1950 zo'n beetje. Um, en ons uitgangspunt was om dat op een nieuwe manier te benaderen. Met een instrumentatie die niet eigen was voor dat genre. Mm -hmm. Dus wij, uh, in plaats van klarinet en cymbaal, wat heel veel gebruikt werd in die tijd... Um, ...had ik een instrumentatie van contrabas, viool, gitaar en zang. Wat een vrij, ja, wat meer een soort gypsy jazz-achtig uh, ensemble is. En we werkten heel veel vanuit improvisatie. Dus de melodie werd gehandhaafd en de tekst en de rest was eigenlijk improvisatie. Dat is overgegaan naar sorry, um, het schrijven van eigen werk... En dat is eigenlijk wat het nu geworden is. Dus nu is het vooral eigen geschreven werk. Soms in het Jiddisch, soms in het Engels en soms in het Nederlands. Ben je zelf een Joodse afkomst? Ja. Vandaar. Ja. Ja, daarom ook? Voor een deel. Dat is wel waarom ik misschien in de eerste instantie begonnen ben met die Joodse liederen. Uh, ook. Voor een deel vanuit het idee om een stuk Joodse cultuur weer terug de wereld in te krijgen. Want die is er in Nederland natuurlijk nagenoeg niet meer. Na de nee, Tweede Wereldoorlog nee, is dat nee. hele stuk cultuur van ja, verdwenen. Ja. En ik merkte wel ook na een verloop van tijd dat ik dacht: ja, nou weet ik het geloof ik wel. Hoe het is nog steeds, heeft het een hele diepe liefde voor mij. Maar er is ook gewoon heel veel te vertellen over het nu en over vandaag en over wat ik meemaak en doe. En ja. Dus die, ja, die verandering ben ik wel doorgegaan om het echt hedendaags, geval voor mij hedendaags te maken. Ja. Je er ook een beetje klesmer achter? Nee, dat absoluut niet. Nee, klesmer is echt de instrumentale vorm van de Joodse volksmuziek. En wat wij deden was al geen klesmer, dat was echt de liedkunst mm -hmm. als het ware. En um, klesmer ja, is echt meer de feest, de bruiloft en partijenmuziek, voornamelijk instrumentaal. En onze muziek is altijd toegespitst geweest op de, de lied, de zang en de teksten en de melodie van de liederen. Ja. Dus als mensen zich echt verheugen op klesmer... dat zijn wij niet. Nee, nooit okay. geweest ook. Nee. Waar zijn jullie zo al opgetreden met deze band? Um, ja, heel veel. We hebben heel veel Amerika gespeeld. Wow. We hebben Waar? een tour gemaakt van New York naar Florida. Onder andere in uh, 90 Second Y Theater in New York en in McCourt. Dat is een hele bekende Joodse muziektempel. Uh, Washington Kennedy Center in Washington bijvoorbeeld. Helemaal tot aan uh, Florida zijn we gegaan. Afgelopen maart speelden we in het Concertgebouw in Amsterdam. Uh, in Vredeburg. Aankomende september begint een nieuwe tour. En dan spelen we onder andere in het uh, Oude Raadhuis in de Meersen. In uh, Thalia Theater in Amuiden, mm -hmm. Nieuwe de Lamar in Amsterdam, uh, Apeldoorn, Schouwburg, in Amstelveen, door heel Nederland eigenlijk. Je bent echt in een circuit terechtgekomen? Ja, ja, we spelen echt in de, in de Schouwburg en in de theaters van ja. Nederland. Ja. Ja. Ja. Hoe is dat zo gekomen? Jullie gingen eerst met elkaar oefenen, dan is dat een band gevormd en toen? Ja, nou, ja ik ben, laat ik maar zeggen, die band begonnen met de violist samen. Uh, daar hebben mensen bij gezocht. Inmiddels is de bezetting alweer veranderd. Maar ik, ik ben, laat ik maar zeggen, de, de, de founder. Ja, hoe zeg ja, je dat? Ja. ja. ja. En um, toen heb ik heel lang het management zelf gedaan. Tot en met vorig jaar. Dus ook de laatste tour die ik gedaan heb... was dus afgelopen maart. En nu aankomend september... gaan we samenwerken met een impresariaat. Ja, die dan uh, concerten voor ons boekt. Oh, geweldig. Dat scheelt ja. een heel boel werk zelf dat natuurlijk. Ontzettend, Zo. Ja, dat is ook wel heel leuk... Want ik was al begonnen met echt zelf schrijven van nieuw repertoire en een nieuw, nieuw programma eigenlijk. En nu, hierdoor heb ik eigenlijk nog meer tijd gekregen om echt op artistiek vlak uh, wat dieper in te gaan. Op, uh, ja, op de muziek eigenlijk en op tekst en op wat ik dan ja. wil doen. Ben ja. je door jezelf gevraagd uh, in het Openluchttheater Caprera? Nee, ik doe en niet de programmering. Okay. En uh, ik heb vorig jaar wel... Uh, ik heb Riera gespeeld, maar dat doet dan uh, de programmeur, die vraagt dan ja. of ik kom. Ja, nee, ik nodig was, niet mezelf uit. Nee, nee, nee, nee, <laughs> nee. Van hé, hey, nou, we hebben een gaatje, kom nee, op, uh, nee, we doen het. Nee, zo ja. werkt het. nee, nee, nee, nee. nee. Oh, leuk dat je zelf gevraagd bent, inderdaad. Ja, dat was hartstikke leuk. Ja, ja. Voordat we over Capriera gaan, wat is ja. het? Dat is het House project nou ja, dat is eigenlijk een vervolg van uh, wat ik net uitleg, dat we dan zoals met Erik Vloeimans, uh, dat we die uitnodigen als gast. De Tia's Project is ontstaan vanuit het idee dat um, muziek, voor ons in ieder geval voor mij, in dit geval uh, los moet komen te staan van uh, restricties en verwachtingen die bij een bepaald genre horen. Ons muziek... Is niet één genre. Het is je niet het in een doosje. Nee, ja. precies. En dat is, dat is heel lastig uh, over te brengen. Ik merk het nog steeds dat. Ik moest laatste uh, die tekst aanleveren voor zo'n programmaboekje. Ja, hoe ga ik dan uitleggen dat het dus wel Joods gerelateerd is, maar eigenlijk ook gewoon wereldmuziek is. Ja. Ook improvisatie met zich meeneemt, ook jazz met zich meeneemt. Het is eigenlijk een soort. Ja, hoe zeg je dat? Optelsom ja. van, van alles. En geen, het is ook geen crossover. Want dat is dan weer echt heel bewust dat je twee muziekgenres over elkaar heen legt. Dat is het niet. Het is een totale integratie en cohesie van individuele muzikanten die meenemen wat ze doen. En dat wordt dan weer samen één geheel. Ja. En dat is eigenlijk de Tea House Project. Het klinkt heel makkelijk, maar dat zal het niet zijn. Allerlei verschillende muziek die moeten gaan samenwerken. door iets. Uh... Uh, nou ja, dat hangt er vanaf denk ik hoe je het benadert. Als je het alleen maar als klank benadert en niet meer nadenkt over waar het vandaan komt... of wat het moet zijn... valt het denk ik wel mee. Ja. ja. Leuk. Ja. Hoe kom je bij Caprera terecht? Ja, ik... Uh, ben er drie jaar geleden... Uh, ik ken de manager... en... Uh, ik was drie jaar geleden... op zoek naar een, uh, iets erbij. Ik zat in een soort uh, punt... dat ik dacht, nou, ik... Ik wil ook iets anders dan alleen muziek momenteel. Gewoon voor mezelf. Als een soort van verbreding. En toen um, ging ik daar eerst aan de slag. Min of meer als een soort van manager van alles. En toen binnen no time hadden ze iemand nodig voor de PR. En toen zei ik, nou dat lijkt me ontzettend leuk. En ik heb natuurlijk veel gedaan al met mijn eigen band. En uh, zodoende werd ik aangenomen. Leuk. Ja. Ja. ja. Aangenomen, het is toch geen betaalde baan? Ja, dit is een betaalde, is een betaalde baan. Betaalde baan. Ja, ja, ja, er zijn een aantal vrijwilligers. Mm -hmm. En er is een management. En een, uh, dus een PR-medewerker, dat ben ik. Mm. Een kassa-medewerkster ook. Techniek en geluid, dat zijn uh, betaalde mensen. Ja. Wat is er zo bijzonder aan het optreden in het openluchttheater? Haha. Uh, nou ja, Voor de mensen die er nog niet zijn geweest... Of die er niet gespeeld hebben. Het is een, uh, wat mij betreft een magische plek. Ook toen ik er niet werkte heb ik daar een keer gespeeld. In 2004 ongeveer. En uh, je, je, het is een soort totale integratie tussen natuur en mens. En cultuur. En als dan s'avonds de zon ondergaat. Dan zie je de vleermuizen overkomen. En heel langzaam de sterren aan de hemel verschijnen. Uh, het is intiem. En tegelijkertijd is het heel open. Omdat er letterlijk geen dak op zit. Ja, dus het, het, het heeft allemaal extra lijntjes. Die je niet 1, 2, 3 heel makkelijk misschien uit kan leggen. Dus het is uh, iets Ja, ik. exact. Ja, ja. ja, het is, uh, ja, exact. Ja, een soort sprookjesachtig. zou je om kunnen draaien en denken, hé, hey, dan loop ik er buiten. Ja, klopt. Ja, nou ja, exact. We <laughs> nee, hebben één voorstelling gehad van uh, um, Midsummernachtsdroom bijvoorbeeld. Nou, dat was... Dat past Waanzinnig in die omgeving. Ja, ja. Dat je dan dat hele buitenstuk hebt en dan gewoon letterlijk van boom naar boom slingert als het ware. Ja, dat is echt ontzettend gaaf. Ja. Hoe lang bestaat Caprera al? In 1948 is het uh, geopend. Dus dat is uh, 62 jaar nu. Mm -hmm. ja. Door wie is het geopend? Um, ja, dat was een man, die, uh, zijn, zijn vader was wethouder hier in Bloemendaal, of in Bloemendaal, niet hier, maar daar in, daar de in de. Bloemendaal. <laughs> en uh, Geluk heette hij. Oh. En uh, die duinen werden gebruikt als uh, schepplaats, als duinen voor de, moet ik even heel goed nadenken waar dat zand nou ook weer voor gebruikt werd. Maar volgens mij de woningbouw oh, ja. in Haarlem en Overveen en Bloemendaal. Ja. En die vader liep er dus met zijn zoon. En die zoon die zei toen: Ja, weet je, moeten we een, uh, dit is een fantastische plek voor een theater. Mm. En toen hebben we bij mijn weten honderd 100 bloemendalers, duizend gulden gegeven om een theater te bouwen. Mm. En zo is het uh, ontstaan. Is leuk, ja. ja. ja dus, dus het is echt een gemeenschapsding ja, geweest ja, ja, ja. in die tijd. Ja, ja. Ja. Ja. Maar door wie wordt het momenteel geëxporteerd? Het is in beheer van een stichting, Stichting Openlucht Theater. Mm -hmm. ...in samenwerking met de gemeente... ...en de, uh, de exploitatie van de horeca... ...die is uh, onafhankelijk van het theater. Die is wordt verpacht, er... Ja, precies, die is ja. verpacht, ja. Ja. ja. Hoeveel openluchttheaters zijn er in Nederland, weet heel je dat? Heel veel, ja. Toch zijn, heel veel. Ja, hartstikke veel. Oh, ja. We zijn uh, ook uh, lid, of hoe zeg je dat, aangesloten bij de VNO... ...dat is de Vereniging van Nederlandse Openluchttheaters. En dat is ontzettend leuk... We proberen steeds meer ook met elkaar te doen. Hè? Dus ja. dat je als openluchttheaters ook elkaar versterkt ja. en uh, bijdraagt aan elkaars uh, ja, groei, om het zo maar te zeggen. Ik weet niet meer hoeveel er precies zijn, maar het zijn er veel meer dan je denkt. Ik, uh, waar Is wij het zijn daar... boven de tien? Of oh, de tien? Ja, oh ja, ik, boven ik, tien. ik zit zelfs te denken dat het misschien wel honderd zijn, maar zo... dat weet ik niet zeker. Ja, het kunnen er er ook zeventig zijn, ja, ja, ja. maar het zijn er in ieder geval echt heel veel, ja. ja. Jullie wisselen ook uh, muzici's uit en dat soort zaken. Soms, dat is dat is, uh, moeilijker, omdat uh, sommige openluchttheaters um, kleinschaliger zijn, andere zijn wat groter. Sommige besturen die hebben bijvoorbeeld ook andere doelstellingen, dus je kan niet alles met elkaar wisselen. Wat we wel doen is bijvoorbeeld uh, informatie aan elkaar geven. Wij hebben bijvoorbeeld afgelopen jaar een heel mooi uh, plan geschreven. Nou, ja, dat sturen we dan door. Dat de rest daar, weet ik veel misschien. ...iets aan heeft, wij krijgen op, ont, op hun beurt... ...sturen zij onze informatie of... Ja, ...ja, je probeert... ...je bent wel met elkaar echt een... Uh, een ...vereniging om elkaar te versterken... ...en... Uh, ja, meer, ...ja, meer te geven ja, eigenlijk... Want particulieren kunnen theater toch ook huren? Ik heb ja. in Bosbeek gewerkt. Goed. En dan deden ze Ja, Zuster, ja. Nee, Zuster. Dat en kan. dan was het een soort personeelsavond. Ja, en dan ja. stonden je eigen collega's Ja, Zuster, Nee, Zuster en Zuster Clivia. De ja. spelen. Dat spelen was Dat geweldig. Ja. Was echt ja. super. Ja, we, het, is dus, het is op veel, op veel manieren inzetbaar. Dus en we, we, we verhuren het aan particulieren. We doen ook een aantal uh, benefietdingen, Bijvoorbeeld dubbel Leuk is een uh, initiatief wat elk jaar bij ons uh, komt. Dat zijn... Uh, ...kinderen die het wat moeilijker hebben... ...die krijgen dan een hele dag verzorgd in het theater. Nou, dat is ook... Uh, hoe zeg je dat? Om niet, om het zo maar ja. te zeggen. Um, maar ook huwelijken bijvoorbeeld... Oh, ook uh, ...worden ja. er bij ons gevierd. Ja. Geweldig. Ja, ja. Ja, ja, we hebben ook wel eens huwelijkfeest... ...en er wordt ook wel eens getrouwd onder de kap bijvoorbeeld. Oh, leuk. Ja, Je ja. ja, kan tegenwoordig overal trouwen. Ja, Stranden. precies. En uh, ja. ja, leuk. Nou... Houd, in de speelde houdt ook een groot weerrisico in. Ja, het is zo oeh. groot dat iedereen, het is echt, meestal is het de eerste vraag Goed, Ja, ja, ja, dat ja. nee, die hield ons in. Hoe vangen jullie dat op in contracten? Nee, niet. niet. Dat, nee, dat is iets wat, uh, wat daar niet in meespeelt. Um, deels omdat we de, de arrogantie hebben om te durven zeggen dat het eigenlijk nooit gebeurt. Het is, we zitten nu dicht bij de kust, dat zullen jullie hier ook wel weten. Ja. Dus uh, heel snel beter weer. Tog, tegen de avond over het algemeen, nee, maar dat is echt zo. Dan ja. trekken die, uh, die, die wolken trekken gewoon weg. Dus het gebeurt, ik werk er dus nu drie jaar. Uh, het is nog geen één keer gebeurd dat een voorstelling niet doorging vanwege de regen... Het is in mijn uh, Weet is het? Eén keer. Oh, vorig jaar. De eerste voorstelling was de dijk. Um, die is dan sowieso uitverkocht. Dus uh, mensen houden er ook rekening mee. nemen een poncho mee. Of een paraplu. paraplu ja. En uh, zodra uh, alleen het eerste nummer regende het. En meteen na het eerste nummer trok het helemaal open. Dus oh. het eerste nummer stond iedereen dan nog met zijn parasol, ja. met zijn paraplu. En uh, voor de rest. En het jaar daarvoor was het met Hans Steeuwen Toen regende het. Maar het mooie is dat iedereen doet gewoon zijn paraplu omhoog. Het is warm genoeg. Ja. En je, je blijft gewoon zitten. Het is, gewoon, ja, het, heeft ja. eigenlijk, het is het grappigste. Het is het gevoel dat dat het meest risicovolle... Um, Ding zou zijn of het meeste invloed zou hebben en dat is eigenlijk helemaal nooit het geval. Oh, gelukkig. Ja, nee, dat is iets waar. Nee, ik maak me er nooit zorgen over. Speelacteurs de, en, en, en, en muzikanten graag in open lucht. Ja, dat is dus echt heel erg leuk. Er zijn uh, sommige artiesten die zijn heel huiverig in het begin. Want je begint bij daglicht. Dat is heel anders dan in een theater bijvoorbeeld. Dus je hebt direct contact met mensen. Je kan ze nog aankijken. En je ziet ook als mensen wegkijken of een wijntje gaan halen of iets dergelijks. Dus dat is best wel, is best wel confronterend. Um... Zeker als iedereen bij de tap staat. Ja, dat gebeurt ook eigenlijk nooit. Maar goed. Uh, het, is, ja, het is een andere manier van, van spelen. Er is meer uh, beweging. En um, tot op heden. Elke artiest die ooit begon ook met huivering... Die komt altijd weer terug. We krijgen echt per jaar meer telefoontjes van artiesten... die het vorig jaar dan zo leuk vonden... dat ze doorgraag nog een keer willen komen. Ja. Ja. Wanneer beginnen jullie met het plannen van het programma? Dat doen Jacob Rond... dat is de directeur van de Stad schouwburg Velsen en Rivka van Woensel, de manager van het Openluchttheater. En die beginnen daarmee ongeveer oktober, november, zo'n beetje. Ja. En soms is dus al een jaar vooruit. Als dan okay. Vorig jaar waren er een aantal mensen die zeiden... Nou, volgend jaar absoluut weer. En dat wordt dan wel ergens zo neergekrabbeld. Okay. En dat, maar het echte, het echte structurele plannen van zo'n heel seizoen... dat begint ongeveer rond die tijd. Hmm. Morgen gaan jullie openen. Ja. Met wie? Laura Fiji. Ja, met... Um, en dan ben ik de naam kwijt van die pianist. Een hele fantastische pianist. Hans... Nou ja... Ik kan zijn naam even niet meer uh, heugen. Ja. Um, nou ja, met Laura Ficci dus. Hmm. Ja. Wie is Laura Ficci? Wat voor soort muziek maakt zij? Ken je haar echt nee, niet? Nee, ik ken haar echt, echt niet. niet? Nee, ik ben niet van de muziek, oh, het van schoon, andere zaken. Oh, zit een oh, okay. beetje drommige jazz. Oh, ja, ja. Misschien ja, ja, als ik wat wel, hoor, dat ik nou ja, het misschien een, zeg, die ken een, ik. Uh, maar, het is niet, wel een icoon op het uh -huh. gebied van uh, Nederlandse jazzzangeressen. Ja, zij is al, uh, ik denk, al meer dan 25 jaar... Um, is zij zangeres. En uh, het grappige is wel, dat zij dus in uh, Japan en China echt bizar bekend is. En echt mega beroemd. En uh, in Nederland in een bepaalde scene denk ik, wat bekender is. Ik okay. begrijp ook wel dat niet iedereen weet meteen wie het is. Hoor. Nee, nee, nee, nee, nee, is no offense. Ah, ja. nou, ze heeft enorm veel cd's gemaakt. Ja, maar ze, heeft, dus, uh, ja ze heeft ontzettend veel cd's gemaakt. Ja. ja, Ik vind haar stem heel erg mooi. Ze heeft een hele, hele een beetje rokerige warme stem, heeft ze. Ja. ja. glas whisky in de hand. ja. <laughs> ja dat weet ik niet. Dus het niet door het openluchtland. <laughs> ja. Wat zijn nog meer hoogtepunten in het programma? Um, ja, dat is altijd een beetje een lastige vraag. Want ik, ben natuurlijk, ik heb natuurlijk mijn persoonlijke voorkeur. En ik weet nou, wat de hoogtepunten mag, zijn. Mag, ja. uh, ik verheug me... Ontzettend op uh, Ludovico Einaudi. Dat is een hedendaagse pianist die ook voor een uh, muziekprijs in aanmerking komt aankomend jaar. Dat is een van de mensen waar, waar ik echt heel erg naar uitzie. Um, er zei, ja, er is zoveel leuk dit jaar. Brigitte Kaandorp komt mm. bijvoorbeeld. Karen Bloemen komt. Uh, we hebben Bluff. Die komen twee mm. avonden. Ilse de Lange. De Dijk. Uh, Acta en de Munning, Um, even denken hoor, hebben we nog meer Jurk inderdaad Ooh. met Jeroen van Koningsbrugge mm -hmm. Van uh, Draadstaal Ja, een andere hele Geniale, wat ik echt te gek vind is Tori Amos, die komt bijvoorbeeld ook Voicemail uit België Voicemail uit België, mm -hmm. Bertolf En Miss Montreal, dat is zo'n hedendaagse Singer-songwriter die mm -hmm. met Miss Montreal Een duoconcert gaat doen Tim Knol, die komt René Vroger Exact, ja. Dat ja. je dat ook, ja. Oh ja, en de 3Js en Wolter Kroes en Maarten van Roosendaal. Het is, dat, is, dat is het leuke, daar kom ik steeds meer achter. Um, er is geen uh, scheiding tussen wat past en wat niet past. Dus we hebben, en, we hebben opera, Opera Triomfo ja. bijvoorbeeld mm -hmm. komt. Uh, we hebben een uh, flamenco danser, Marco Flores, die komt... En tegelijkertijd komt Walter Kroes... René Vroger in. Ja. Maar dat is een heel gemaleerd... Heel, jou, behoorlijk gemaleerd. Soort van, ja, bizar, ja, leuk. Uh, ja. Uh, ja, bizar... Uh, hoe zeg je dat? Toevalligheid. Dat omdat die omgeving zo... Um, ja, natuurlijk is... Letterlijk. Kan, dus ook, kan het dus ook allemaal. Er is niet een voorstelling waarvan je denkt... Nou, dat kan eigenlijk niet in Caprera ofzo. Dat is heel bizar, maar dat ja. kan dus gewoon. Ja. Weet je wel, dat je andere plek hebt waarvan je denkt, ja, daar kan ik me echt niet bij voorstellen dat je daar het metropoolorkest zou hebben. Naar nou, ja, in Caprera zou ik denken, dat lijkt me helemaal te gek. Ja, Weet je, bijvoorbeeld. Te maar ook uh, René Vroger veel. Ja. Het is wel een ja, beetje kleiner, denk uit. ik. Een kleiner orkestje. Van het nah, nee, dat valt wel mee hoor. In de bomen hangen, hup. Nee, het podium is echt wel groot genoeg ja, voor een metropool. Je niet het ik denk het wel. Ja. het ja. proberen. proberen? Ja, dat is ja. goed. Dat lijkt me te gek. Ja. Nee, dat lukt wel, denk Heb je de primeur, volgens mij? Hoeveel mensen kunnen er eigenlijk in parkeren? 1300. 1300. Zelfs. Ja, het is oh, echt veel. een heel groot theater. Wow. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. En uh, parkeren is dan nog steeds een probleem? Nee, ja, dat is eigenlijk nooit een probleem. Nou. Nee, ja, als het uitverkocht is, dan, uh, dan is het een probleem. Uh -huh. Maar je mag gewoon aan de rechterkant van de weg parkeren en uh, bij de uitkijk mag je parkeren. Het en wel. het is gratis. Ik bedoel, in die zin, oh, is problematisch is ja. het niet. Ik bedoel, als je naar Amsterdam gaat, dan betaal je oh. 5 euro per uur. Dus, ja, precies. Ja. Nee, ja. En is het waar dat bij bepaalde concerten de mensen in de vijver springen? Ja, absoluut. <laughs> dat is een traditie ja, ik al jaren echt vind, we, vind, ja. Ik vind het zo zielig, want die vijver is echt prachtig en we hebben dit oh. jaar ook weer echt duizenden kikkervissen en oh. uh, lelies en Shit. allemaal mooie algen en zo. En dan denk ik: oh jongens, niet doen. Maar, en, maar dat voor het gebeurt, weet, dan, ja, Absoluut. Uh, maar bij ja. welke muziek doen ze dat? Bij welke nou ja, zanger of zangeres? Vooral bij de dijk is ja. dit wel echt een traditie. Uh, vorig jaar gebeurde het ook bij als een camper. Um, ja, alles waar een soort van gedanst bij wordt en uh, iets meer de rock naar boven komt. Daar, uh, ja. Ik verwachtte dit jaar bij en The Blizzards en de Crazy Piano's en ja, dat ja, soort ja, dingen. Ja. Ja. Maar wie is er ooit mee begonnen dan? Ik heb gewoon, geen uh, idee. Nee, dat is, is echt het, uh, al. Er zijn ja. foto's in onze archiefwand van 25 uh, jaar geleden. Dat, dat ze allemaal in de vijver of zo ja. <laughs> staan. <laughs> Niet te gelopen, hem afkezen. Nou, doe jij DPR. Ja. Ik heb jou niet zien volderen in antwoord. Absoluut. Vandaag. Ja? Ja hoor, oh, vandaag. Ja. <laughs> ja, absoluut. Ik heb nu vandaag alle strandtenten langsgelopen. En uh, morgen en volgende week staan we in het dorp. Goed zo. Ja, ja, absoluut. Okay. Nou, ik uh, wens jullie een heel mooi seizoen toe. Dankjewel. Veel zon. Uh, kom, alsjeblieft. En dan kijk ik nodig bij deze uit. Ja, als je het leuk vindt om te komen. Ja, dan, ja, dan, jaren uh, geleden geweest inderdaad. Ja, ja ik ook. Maar... Ben je heel ja. van harte welkom. We gaan nu nog even luisteren naar een stukje van Niki Toff. Dankjewel. We zijn alweer om half negen vanuit Hotel Hoogland live met het Kunst- en Cultuurcafé. En tegenover ons zit Rob van Torenburg. Hij is regisseur. Welkom Rob. Dankjewel. Waar kom je vandaan? Waar ik vandaan kom, uh, is uh, ik ben geboren in Amsterdam. Maar uh, mijn ouders zijn naar Zandvoort gegaan na de Tweede Wereldoorlog. Dus ik voel me uh, een beetje zandvoort. Alleen dat kan het ook niet. Nee, dat kan niet. Nee. Nee, je mag nee, jezelf geen nee, zandvoort noemen. Nee. Dan moet je een bijnaam maar, hebben en zo. Ja, maar, dan, maar uh, ik heb hier op de lagere school gezeten. En daarna op het kennen we. Dus uh, uh, ja, ik heb mijn jeugd doorgebracht in en om Zandvoort. Heerlijk. En ook altijd in Zandvoort gebleven? Uh, ja, ik vind de plek zo goed. Uh, de ruimte, uh, de zee, de duinen, de ruimte om je heen. En uh, ik ben geen mens van, van bomen. Uh, dat benauwt. Uh, ik, ik wil ruimte om je heen hebben. En dat, uh, ja, dat, dat is iets. Daarom wil ik eigenlijk nergens anders wonen dan in Zandvoort. Zullen dus jij nooit in het bos tegenkomen? Jawel, dat wel. Maar uh, ik ga daar niet wonen. Dat is me te, be te begrensd. En ik vind Zandvoort een eindeloze plaats. Want ik vind het in de winter echt een dorp. Met alle... Uh, dingen die er gedaan worden. Hè, met verenigingen enzovoorts ja. die uh, bezig zijn. Ja. Ja. En in de zomer. Dan is het uh, ja, een, een stad. Maar dan ook. Uh, met, met internationale allure. Want er zijn zoveel buitenlandse mensen. Die dan komen. Dat, uh, daar, die wisseling is uh, erg leuk. Dat vind ja. ik wel, uh, wel heel interessant. Ik neem aan dat je inmiddels. Uh gepensioneerd bent, laten we zeggen dat je AOW hebt. Ja, ik Of je heb gepensioneerd bent, ben, weet ik niet. Ja. Maar wat heb je gedaan in je leven? Uh, mijn vader had een groothandel en daar ben ik... Uh... Bijgekomen. Ik ben dus in mijn vader's zaken gekomen. Hij is een groothandel. Um, kopen dus van fabrieken en verkopen aan uh, winkeliers. En wat voor soort en, zaken? Uh, de winkeliers waren bloemisten, bloemenzaken en uh, tuincentra. Okay. En uh, wij verkochten uh, alles uh, op dat gebied met uitzondering van de bloemen en de planten dat is niet. Dus nee, dat is aardewerk, weg, ja. dat is glaswerk. De hardware is, uh, eigenlijk. De hardware van de, van <laughs> de Ja. En in wezen doe ik het nu nog steeds. Alleen uh, heel, uh, heel rustig. Want ik vind het contact met mensen zo leuk. Dus ik heb nog een paar klanten. Mm -hmm. Waar ik uh, één, twee dagen in de week uh, goederen moet brengen. En, uh, en ja, dan praat je dus uh, met de mensen en dan heb je dus contact met wat er aan de hand is uh, overal. Dat is leuk, dat vind ik leuk. Maar ik ben dus gepensioneerd. Dat, ik ben gepensioneerd. Want mijn zaak bestaat nu uit één man en dat ben ik. Wanneer is bij jou de belangstelling voor toneel ontstaan? Heel vroeg al, want... Uh, ik was geloof ik 15 of zo toen ik uh, uh, ben gaan spelen bij de Phoenix. Phoenix was een toneelvereniging in Zandvoort en die richtte buiten de uh, volwassenen een jeugdgroep op. En toen waren we met 20 mensen en toen hebben we een, uh, een aantal jaren lang hebben we allerlei stukken gespeeld met elkaar. En was de Phoenix, ja die, die is verdwenen. En, Zoals zoveel verenigingen verdwenen zijn in Zandvoort. Hè? Ja, het, het is altijd een golfbeweging. Um, de, de, zeker met, wat, wat amateurtoneel betreft is het een golfbeweging. Uh, dan is er heel veel interesse. Dan zijn er een heleboel mensen die uh, graag mee willen spelen. En dan, daarna dan zakt het u weg. En uh, ja, als, dan kan ook de vereniging plotseling niet meer vooruit. Het was waarschijnlijk met de Phoenix zo. Ik ben daarna... Uh, ...in Haarlem gaan spelen... ...en de kennen we, uh, kennen we... ...kunstkring... ...ook die vereniging is er uh, op dit moment niet meer... Mm, ...maar daar ja. heb ik dus... Uh, ...heel veel stukken gespeeld... ...en daar speelden we in de stad Schouwburg... Mm. ...dat... Uh, dat, was het, nou, ...dat was eigenlijk... ...mijn uh, toneelcarrière... ...want uh, daarna... Uh, ...is het de... jeugdgroep uh, ...vliegende schotel opgericht... En dat was zo rond, rond, rond iets rond 55, 56, dat die uh, opgericht werd. En daarin zeiden we, bestuur en, en ik, uh, vond is misschien wel leuk als we, dat zijn de jongeren, ze waren mensen van 16 tot 25 jaar ongeveer, die daar lid van waren, is het misschien wel leuk om uh, toneel te gaan spelen ook. Dus een stuk per jaar te doen want er werden allerlei programma's uh, uh, gemaakt dat was eigenlijk een soort jeugdsociteiten ja ja uh, en dat uh, we hadden een eigen jeugd uh, we hadden eigenlijk een eigen, uh, uh, eigen club met een, een eigen gebouw en dat gebouw dat was het gebouw achter de achter de uh, hervormde kerk op het kerkplein staat er nog ja en uh, die zaal die gebruikten we, mm -hmm. speelden we, waren we dus elke zaterdagavond waren we een, uh, aanwezig en we hadden ongeveer iets van, ja in ieder geval 100 mensen elke, elke zaterdagavond die bij ons naar ons toe kwamen. Zo. En dan hadden we een programmaatje, uh, dat waren, ja kan het haast niet meer vertellen dat wat het was. Het maar, ja, gewoon alles nog wat wat, ja. wat elkaar om elkaar bezig te houden. Kun je wat namen noemen voor de mensen die luisteren? Die denken, oh gutje, opa deed nog mee en uh, zijn vader van opa. Heb je nog, nog namen? Dat je denkt, oh, die zat erbij. En in, die, uh, in, wat bedoel je? In, de vliegende schotel? De, nou, ik weet, uh, ik weet wie de vliegende schotel opgericht ja, heeft. wie is dat? Nou heb ik, niet, ik heb de kans dat ik, dat ik mensen oversla, maar uh, Gersense is uh, een en, uh, en uh, de oudste broer van, uh, van Posten dus niet echt iemand. De broer, broer? Ja. oké. Okay. Ja. En Gelbig. nou, er waren er nog een, een paar. Die, mm -hmm. hebben dat, die hebben dat, opgericht. Mm -hmm. En die, die zeiden van, er moet er moet voor de jeugd iets zijn. Ja. Ja. En uh, dat is het, dat is het uitgangspunt geweest. Nee. En waarom de naam vliegende schotel? Dat weet ik niet. Dat moet je aan hem vragen. Dat zou ik niet weten. Het, het logo was de, de kerk, de kerkpunt, en daar dan zo'n zo, zo ding omheen en dan een schotel erbij. Dus mogen maar ik even het kan halen. dus zijn dat het misschien in die tijd een hot item was dat er veel over vliegende schotels gepraat werd. Yeah, yeah. Monusman van Maan was toen. Yeah? Monusman van Maan was toen op de radio. Ja, dat oh, hoort. Ja, vandaar ja. de vliegende schotel. Ja. En daar heb ik dus, uh, ja, toen, toen ik daar ging spelen, uh, heb ik eigenlijk zelf niet meer gespeeld. Toen, toen dacht ik, ga regisseren, want okay. dat vind ik wel leuk. En vond ik eigenlijk, als ik het toen bedacht, vond ik dat leuker dan spelen. Waarom? Waarom wil je, wil je regisseren? Dat is niet zo eigenwijs dat je mensen zegt... van ...je moet van links naar rechts lopen. Maar van dat rechts naar links. Niet. <laughs> maar het, het, het regisseren is leuk... ...omdat je in een, in een groep mensen... ...of met een groep mensen... ...een, een, een, een, een verhaal gaat vertellen. En dat verhaal staat er op papier. Dat is dus plat. En dan ga je met elkaar... ...ga je daar iets van maken... ...waar overeind staat. Wat overeind komt... dus een soort beeldhouwwerkje maak je ervan. Ga je dan die mensen in brengen? Maar met elkaar... ...en, en uh, in een samenhang met elkaar. En dat is dus een leuk. En dat is weer datzelfde verhaal. Ik, ik hou van... ...met mensen omgaan. En dat is daar natuurlijk ook een, een facet van. En het is natuurlijk een hobby. Uh, ja. Elke hobby is natuurlijk moeilijk uit te leggen waarom doe je het. Hè, omdat je het leuk vindt. Ja. Dat is natuurlijk ook een uitgangspunt. Ja. Hoe kwam u aan de inspiratie? Want het is nogal wat om uh, een stuk te schrijven. Ik bedoel... Nee, ik heb het niet geschreven. Het zijn altijd stukken die, uh, die bestaand waren. Okay. Dus... Maar ik neem aan dat je er op een bepaald ogenblik een opleiding voor bent gaan volgen. Ja, ja, doordat je dan gaat regisseren, denk je van, er moet meer, er moet meer kennis moet je dus bij je halen. En ik heb dus een, een regiecursusopleiding opleiding gevolgd van drie jaar. Ik ben drie jaar. En dat was dan in een combinatie van, ik werkte gewoon, en dat was dus in de avond. Mm -hmm. Dus in de, in de avond heb ik de opleiding gevolgd. En waar was dat? En dat was in Alkmaar. Oh. En, en waarom Alkmaar? Uh, het, uh, het is een beetje een centraal punt voor toen tot tijd alle verschillende toneelverenigingen. Oh. En daar waren, we waren met z'n twintigen en daar waren uh, veel mensen die zeiden van we willen wat meer weten van regie en op welke wijze oh, wow. doen we dat. En daarom is Alkmaar toen gekozen als, als plek uh, ja, een centraal punt. Dat, uh, was, uh, ja, dat is erg leuk geweest. Ja. Hoe lang duurt zoiets, zo'n zo opleiding eigenlijk? De, de opleiding was drie jaar. Drie jaar. Ja, ja, en nee, dat, was was wekelijks of, of dat is wekelijks? Dat is wekelijks. Ja, Enkele ja, ja. in de week daar naartoe. Ja, ja, ja. Huiswerk mee ook? Uh, ja, je krijgt dus opgaves en die moet oh. je dus uitwerken. Ja, je moet, scènes moet je maken met, ja. met mensen... Ik was ook dat, er mensen, dat ik mensen mee moest nemen oh. waar ik mee uh, de, de, het, uh, ingestudeerd had en dat ik daar dan moest doen. En daar werd dan over gepraat op welke ja. wijze uh, je daar uh, verder mee kon komen en wat dan de, de valkuilen zijn waar je ja. in valt. Goed zo meteen in de praktijk brengen, terwijl je eigenlijk nog aan het leren bent inderdaad. Ja. En dan zet maar neer, doe maar en dan krijg je ja. dingen van, nou dat ja. moet je zo doen ja. en dat is ja, misschien beter. Dat was dus altijd onder leiding van, van leraren. Ja. Leuk. Heb je nog bekende acteurs als uh, leraren gehad? Uh, Ton Lutz was ja. een van de leraren. Ja. En uh, verder waren er uh, Arendt en Teunke Houwe. Dat zijn van de, de vader en de moeder van Rutte. Ja, oh, kijk. Ja. En die, uh, ja, die waren leraren. Ja, ja, ja. Aan, de, aan de Amsterdamse toneelschool. Hm. En, ja, dan snabbel je nog maar. <laughs> ja, nou, was het... nee, het was, het was dus een, duidelijke, nee, het was een duidelijk verhaal van de NCA vandaan. Dat is de Nederlandse Centrale voor Amateurtoneel. En die. ...had een verzoek gekregen van veel verenigingen van, uh, kun je ons verder helpen... Uh, ...op welke wijze we een uh, modern toneel kunnen gaan maken. Dat, uh, dat, dat was eigenlijk de vraag. En op die wijze is het ingevuld. En toen uh, werden dus leraren van de Amsterdamse toneelschool gevraagd om uh, les te geven. Goed, toen had je die opleiding gedaan. Ja. <laughs> daarna uh, ben je bij diverse verenigingen regisseur geweest. Ja, ik heb dus ja, ik, die opleiding en uh, het spelen in de, in de vliegende schotel, dat was dus een dubbel uh, verhaal. En uh, daarna heb ik, ben ik gevraagd als regisseur voor Op Hoop van Zegen. Op van Zegen was uh, een toneelvereniging. Uh, er waren, waren toen niet zoveel te weinig meer. Er was uh, alleen uh, Hildering en Op Hoofd van Zegen. We waren ja. met z'n tweeën. En uh, ik werd gevraagd als uh, regisseur voor Op Hoofd van Zegen. En dat heb ik uh, ja, erg, met erg veel plezier gedaan. En een van mijn, uh, een van mijn belangrijkste spelers was uh, Jopie Biesenberger. Oh ja, ja een ja ja, ja. ja ja, een mevrouw die ongelooflijk goed kon spelen. En, uh, en ja, dat, dat maakte ja, die motor zo'n heel verhaal. He? En dat is natuurlijk altijd belangrijk dat je uh, met een, een, een toneelstuk een motor hebt waaromheen de mensen uh, mee kunnen lopen, maar dan ook gestimuleerd worden. Hmm. Dat is dus heel erg, heel erg belangrijk. Nou was Jopie was een van de keien. Dat, mm. uh, dat was onbegrijpelijk goed. Ja, ja, dat, is, uh, dat is helemaal bijzonder. Heeft u er ooit over nagedacht om uh, professioneel te worden? Want de cursus gedaan en ja, dat, de ondergrond gehad. En... Ja, dat, dat, dat heb ik wel gedacht, maar nooit gedaan. Ja. Omdat... Um, het risico is dat je werk hebt en als er niets te doen is, heb je geen werk. En ja. ik zat al bij, in de zaak mm -hmm. met de groothandel en dat was dus een constante. Dus ik, ik vond het eigenlijk leuker om het in de amateurwereld uh, uh, ja, te doen, ja, te doen te in plaats van uh, professioneel, professioneel ja. te doen. Ja. Wat voor regisseur ben jij? Iemand die echt... Elk stapje uitstippelt voor iemand of laat ik ze een beetje hun gang gaan en grijp je achteraf in, corrigeer je snel? Ik, ik moet het even omdraaien. Um, het gaat erom dat, dat mensen zich lekker voelen als ze gaan toneelspelen. Dus als je ze in een haarnas zet en zegt nou, twee passen naar links en dan zeggen en dan drie passen naar rechts, dan uh, komen ze in zo'n keurslijf te zitten waar ze zich nooit lekker in voelen. Mm -hmm. Dus het uitgangspunt is dat je, uh, dat je de mensen op hun gemak krijgt en dan is... Uh, buiten de hobby dat je zegt ik vind het leuk om het te doen. Heb je een, een, een beetje een visie van uh, uh, de mensen die toneel spelen. Die hebben al het materiaal bij zich. Ze hebben hun stem bij zich. Ze hebben gezicht. Ze hebben dus hun handen en hun voeten en hun lichaam helemaal. En ze hebben ook eigenlijk hun emoties bij zich. Het enige probleem met... ...opgroeiende mensen is dat um, de emoties die worden vaak in het opgroeien um, zoveel mogelijk verkapt en uh, in een haarnasje gezet... ...omdat het gevaarlijk is dat je je emoties toont. En nou, als je je emoties toont, dan stel je je kwetsbaar op... En dan heb je de kans dat je dus van de andere kant uh, verhalen krijgt van, nou wat vind je? Uh, jij vindt dat dan wel zo, maar uh, uh, dat is helemaal niet. Hè? Dus dat, je, dat je, oh, je, je zit te lachen of uh, je huilt, en, uh, uh, dat, uh, dat is gevaarlijk. Dus dat hou je binnen. Maar nou met het, met het uh, toneelspelen moet je juist je emoties ja. gaan gebruiken. En veel mensen hadden daar dus altijd Sharne mee. Dat ze dat gewoon niet echt gebruikte. En het grappige is, als je ze dan met toneelspelen daar mee confronteert, met je moet dat dan wel doen, en dat ze dus zich kwetsbaar op moeten stellen, dat ze dan merken dat het helemaal niet zo gevaarlijk is. En dan, en dat is dan de visie, dan geef je mensen iets mee, wat ze zelf wel hadden, maar eigenlijk een beetje weggestopt. Dat ja. ze niet wisten eigenlijk van zichzelf. Dat ze niet wisten van zichzelf. Nou ze of wisten het mochten? wel, maar ze durfden het niet te gebruiken. Ja. Ja. En nu dat ze dan in toneelstukjes gebruiken, merken ze dat het eigenlijk wel helemaal niet zo eng is om een emotie te tonen, om blij te tonen of, of, of droevig. Uh, of, of te lachen uh, in een grote, grote gezelschap. Verder zit er dus aan dat uh, je met teksten voor een groot aantal mensen uh, het moet gaan zeggen. En dat was ook een verhaal wat mensen heel moeilijk vonden ik kan me ja. om te praten ja. Ja. in een groep. Dus dan hielden ze zich maar stil. Ze ja. waren dan niet eens met wat er gezegd werd. Maar ze dachten: nou, als ik er wat ga nou, zeggen, dan word ik neergesabeld. <laughs> ja, dan zit ik ja. weer aan. En ook door dat toneelspelen krijg je de mensen wat losser. Ja. Nou, dat is buiten de hobby van. Het is leuk om te doen. Is het nou ja, mijn visie om mensen dan uh, te helpen zich ja. verder te ontwikkelen en hoe ze zich dat dan willen doen. Um, jouw vraag van uh, hoe, ten, hoe, hoe, hoe regisseer je... Um, Regisseer, um, ja, je zou haast willen zeggen, zo natuurlijk mogelijk. Je, uh, als iemand van links naar rechts loopt, hij mag voor mij alle kanten uitlopen. Alleen hij moet wel ergens naartoe lopen waar hij van, uh, volgens uh, het, het, het verhaaltje, naartoe moet. Ja. He, hij moet niet, uh, niet, niet naar links lopen als het blijkt dat waar hij tegenaan praat, rechts staat. Nee. En dan moet hij daar naartoe lopen. Nou, dat dingen. En dat, dat, zijn, ja, dat ontwikkelt zich eigenlijk gewoon bij het spel. En daar uh, ben ik dan mee bezig van uh, let op wat je doet. Uh, je moet proberen om zo natuurlijk mogelijk je te bewegen. En het rare namelijk is dat mensen op toneel zich niet natuurlijk gaan bewegen. Mensen willen graag achteruit lopen. Terwijl ze nooit in hun leven achteruit lopen. Maar ze lopen dan plotseling achteruit. Dus waarom loop je dan achteruit? Waarom draai je je niet om en loop je gewoon vooruit? Dat is dus één van de dingen. En verder, het vertellen van een tekst is vaak heel moeilijk voor mensen. En je kunt het dan vinden als je dus zegt van nou, dat is de tekst. Ik ben heel erg blij. En als je dan voor de toeschouwer zegt zij hij erachteraan achteraan zegt ja. Ja, dan ja. is het zo fout als een huis dus je moet dus proberen om eh, de mensen opmerkzaam te maken dat ze teksten bij zich hebben maar als ze in het normale leven gaan praten dan hebben ze die teksten niet bij zich die, die, die worden geboren vlak voordat ze het zeggen en dan moet je net die krik maken in het toneelspelen. Net alsof je het laat ontstaan. Ja. En dan gaan praten. En dat is dus eigenlijk het moeilijkste van het hele toneelspelen. Ja. Je moet eigenlijk vergeten dat je op het toneel staat? Je moet gewoon bezig zijn ja. met het verhaal. En met de mensen om je heen. En het, uh, ja, een van de, de formules. Die je moet gebruiken en voor de formules die je moet gebruiken, is het niet begrijpen. Dus als iemand iets tegen een ander zegt, dan is dat nieuw voor die ander. En hij begrijpt het even niet. En dan kan hij daar met een antwoord kan hij dus daarop uh, spreken. En dan krijg je dus die dialoog. En die dialoog bestaat uit het niet begrijpen van de ene naar het andere. Nou dat is eigenlijk zo'n beetje het, het, het, het, denk ik, het antwoord van hoe regisseer je. Heb jij wel, wel mensen in hun gewone doen en laten zien veranderen door het toneelspelen? Ja, en ik heb ook gehad dat mensen uh, het tegen me zeiden. van: Ik heb zoveel gehad aan het toneelspelen waardoor ik me veel vrijer kan bewegen. Ik durf nou gewoon iets te zeggen. En het interesseert me niet of er tien mensen staan... of dat, er, dat ik het tegen twee mensen zeg. En dat heb ik geleerd van, met het toneelspelen. Dat is dus, toch mooi. Ja, en dat zijn er een heleboel. Die zeggen, ja, ja het, het, het helpt wel, het, ja. uh, het spelen. En verder is natuurlijk bij dat als je uh, met mensen speelt... en je gaat uh, toneelspelen... dan maak je uh, een gebied open... waar ze misschien niet mee bezig waren. Dus je kunt ze... Zeggen, ga, ga eens naar de schouwburg ga eens een toneelstuk kijken, dan zie je wat er gespeeld wordt en hoe het gedaan wordt. Dus, nou, in dat geval heb je dus ook een, een motivatie om uh, mensen te helpen en uh, te, te spelen. Ja, want er is een tijd uh, is het niet geweest op school. Misschien toen u nog jong was dat je geen toneel op school had. Maar je hebt ook drama lessen op bepaalde scholen. En dat is denk ik precies wat u zegt. Zo, van om vrijer te worden, om gewoon te durven, te ja. doen. En dan te ervaren. Goh, het is niet zo eng. En goh, het is leuk. En uiteindelijk heb je in je dagelijkse leven er ook veel meer aan. Ja. Want je ja. durft veel meer. En en ja, het is, het is ja. allemaal niet zo. Ja, je noemt dat, uh, tenminste, ik, ik, ik, ik, ik noem dat dan het muzische element. En. Uh, het is op dit moment heel erg goed. Heel erg uh, uh, zijn ze bezig met uh, uh, kinderen die dan voor een klas een lezing of een, uh, ja. een uh, de spreekbeurt moeten ja. houden. Uh, PowerPoint presentaties moeten doen. Uh, daar zijn ze erg mee bezig. Ook dat ze met elkaar toneelstukjes in elkaar moeten zetten. Daar zijn ze ook erg mee bezig. Dus wat dat betreft is, het, uh, is dat erg... Uh, er beter. Vroeger was dat veel minder. ja. ja. ja. Ben je, ben je zelf nog ergens mee bezig momenteel? Ja, ik hou van uitdagingen. Hè. Mm -hmm. ik, ik heb daarna nog uh, de Wurf en de leerkrachtentoneel gedaan. Maar in allebei de gevallen ben ik daarmee opgehouden toen eigenlijk de, de uitdaging over was. Mm. En die uitdaging is weer teruggekomen. Ik uh, ben nu uh, bezig met het uh, uh, uh, begin van een productie. En dat noemen we totaaltheater. En dat is een stichting in Haarlem, die uh, noemt ze de Haarlemse Theatermakers. Uh, aanstaande week gaan we audities doen. Mensen kunnen zich ook op de website uh, inschrijven als ze dat willen, onder de Haarlemse Theatermakers. Als je dan het inschrijfformulier Invult, dan krijg je een uitnodiging om aankomende week uh, auditie te doen. Want het is een stichting en geen mensen, uh, geen, uh, geen, geen, uh, uh, geen leden. Nee. Dus de leden, dus de toneelgroep moet samengesteld worden. Hm. En het totaaltheater dat is uh, muziek, dans, sp uh, het spelen, toneelspelen, nee. maar ook film. En dan moet ik even uitleggen wat, wat, het, wat die film betekent. Um, je ziet op de film bijvoorbeeld iemand lopen door de straat en je ziet hem aanbellen bij een deur. Hij doet de deur open, of dus er wordt de deur open gedaan en hij gaat er binnen. En op hetzelfde moment dat hij naar binnen gaat, komt hij het toneel op. En als je dan weggaat, zou je dus ook weer verder kunnen gaan op film. Dus je krijgt die combinatie van film en theater. En dat is dus heel, heel, heel, ja, heel bijzonder. Het is heel dynamisch, ja, wel. Dit is, ja, dit is mijn derde projectie die ik ga doen. Ik heb daarvoor, vorig jaar hebben we Hans, de, Hans Dagblad gedaan uh, belicht. En daarvoor hebben we Brinkman gedaan. Het, uh, theater, het um, café, restaurant, het café -restaurant ja. Brinkman op de grote markt in Haarlem. Oh ja, groot. Daar hebben we een heel stuk. Dat was dus ook in deze vorm. En dat, dat gaan we nu, gaan we een, een, een stuk spelen van de schrijfster Loes den Hollander. En dat heet Dwaalspoor en dat is een thriller. Dus dat wordt dan weer een andere soort uitdaging uh, om een thriller te spelen. Maar dat is ook in combinatie met film en muziek en, uh, en dans en alles bij elkaar. Alles eigenlijk, ja. En daar, uh, dat boek is nu uh, door uh, Co van Leeuwen is dat... Uh, uh, uh, het bewerkt en bewerkt voor een toneelstuk en dus die script, dat script is klaar ja. dus daar gaan we dus nu mee werken ik ben uh, niet eerste maar ik ben tweede regisseur Oké. Okay. de eerste regisseur is Paul Rooijakkers en hmm. uh, die trekt elkaar en ja. uh, ik heb vorig jaar ook al met hem gewerkt en dat ging fantastisch goed en dit ga, ga ik er dus ook weer met hem werken. Nou, we zullen even het adres herhalen voor alle zandvoerders die het willen wagen: theatermakersnl daar kan je op inschrijven en dan krijg je misschien een uitnodiging. Ik nee, krijg altijd een uitnodiging. Want we hebben dus mensen nodig om te spelen, maar we hebben ook mensen nodig voor in de film. Ja. Dus we hebben heel veel mensen. Vorig jaar hadden we uh, 35 mensen, maar nu hebben we 20 mensen spelen, maar ook nog zeker 20, 25 oh, mensen die film. meehelpen in de film. Wanneer het project eenmaal draait, dan gaan we je nog eens een keer terugvragen om erover te praten. En misschien ook wel te praten met zandvoerders die erin meedoen. Ja, we gaan dus over een maand starten we. En in begin januari dan spelen we in de toneelschuur in Haarlem. Oh, klinkt goed. Heel veel plezier en hartstikke bedankt voor het komen en het enthousiasme. Dankjewel. Ja. Dit was het Kunst- en Cultuurcafé van 14 mei, waar meewerkte Roy Haldeman techniek en presentatie Yvonne Roosendaal. En Tom Hendricks natuurlijk. Over vier weken uh, zijn we er weer en dan uh, hopen we een nieuw programma te presenteren. Fijn weekend. Met veel zon. Ik ben soms te blind, om te zien wat ik heb, verdwaal soms nog steeds, ook al ken ik de wens.